Clemens Peters met het NOS Journaal. De winkelketens Perry en Actiesport zijn definitief failliet. De rechtbank heeft het faillissement vanmiddag uitgesproken... heeft de curator bevestigd. De winkels blijven voorlopig open, meldt de curator. Gisteren kreeg het moederbedrijf USG uitstel van betaling. De winkels zijn in problemen gekomen... door de faillissementen van VND en Scapino. Perry Sport had 11 shop-in-shop winkels in VND's. Artsen moeten niet langer via WhatsApp onderling communiceren over patiënten. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is de chat-app niet veilig genoeg voor gevoelige patiëntinformatie. De privacywaakhond zegt dat de versleuteling van de gegevens niet aan de eisen voldoet. De artsen maken gebruik van WhatsApp om bijvoorbeeld advies te vragen bij een bepaalde operatie. Artsenkoepel KNMG zegt in een reactie dat het artsen afraadt om gebruik te maken van de app, maar dat de koepel het gebruik niet kan voorkomen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is een onderzoek gestart naar de zorginstelling van Boeien in Assen. Het is al maanden onrustig en het personeel wil dat de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht opstappen. Van Boeien is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De afgelopen tijd vertrokken directeuren en werden managers ontslagen. De interimdirecteur zit ziek thuis. De vakbonden zeggen dat de angst regeert bij Van Boeien. Medewerkers zijn bang dat de zorg eronder leidt. In een energiecentrale ten zuiden van de Engelse stad Oxford heeft een grote explosie plaatsgevonden. Volgens ooggetuigen is een deel van het complex ingestort. De BBC meldt dat er één dode is gevallen en verschillende gewonden. Het zou gaan om een kolen- en gasgestookte centrale die in 2013 buiten bedrijf wordt gesteld. Het weer nog lokaal valt er nog een bui, mogelijk met een winters karakter. Landinwaarts koelt het vannacht af tot iets onder het vriespunt. Aan zee blijft het boven nul. Morgen verandert er weinig, de maxima liggen dan rond de 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 Chinatown I told you, I told you, I told you But you did not look around Yeah, yeah I pay my, I pay my, I pay my money Through the welfare line I seen ya, I seen ya I seen ya standing in it every time Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? The color, the color, the color Of your skin, don't matter to me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 We'll be dat we te laat zijn. Het is vandaag woensdag op dinsdag 23 februari en uh, de raadsvergaderingen zijn vandaag. Ja, ja, u hoort het goed, de raadsvergaderingen. Sorry, we zijn vijf minuten te laat. Hier heb je de raadsvergaderingen van dinsdag 23 februari. Voor jou, Michiel. En traditiegetrouw, volgens mij ook de envelop met de druppel. Maar nou, dat doen we nu niet, want die heb je al. Die komen. Ja, ja. Ja. Dat had ik kunnen weten. Ja. Dames en heren, Michiel, want zo spreken we elkaar buiten de vergadering aan. Welkom. Ik schors deze vergadering, want het is gebruik en een goede traditie om degene die hier toetreedt te feliciteren. En daarna heropen ik deze vergadering. Ja. In de pauze van de raadsvergaderingen. Hier op ZFM. The kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this. Deze van Mister Gold Himber. Pretty girl, beware of this heart of God. This heart is cold. He loves only God. Only God. En we gaan weer live terug naar de raadsvergadering. En. Ik begin met agenda punt 3, dat is het vaststellen van de agenda. Zijn er uwzijds vragen of opmerkingen ten aanzien van de agenda? Dat is niet het geval, dan is de agenda bij deze vastgesteld. En dan hebben wij twee inhoudelijke bespreekstukken. En agenda punt 4 is het bespreekstuk huisvesting Dus Even kijken, in eerste termijn. Ik kijk eerst even rond wie het woord wil. Meneer Demmers, meneer Hendricks, meneer Mettes, meneer Tonen, mevrouw van de Plas. Is dat hem in eerste instantie? Nou. Dan gaan we in die volgorde rond. Meneer Demmers, u mag het spits afbijten. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, wat wij vinden, dat is het volgende. De gemeenteraad is zich gehouden aan voorspelbaar, uitlegbaar en consistent beleid... ter verhoging van de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur. Gemeente Belangen-Zandvoort heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan... kost verloren en omstreken de locatie, spalier... Um, ...naast de wijzigingsbevoegdheid van maatschappelijke doellijnen naar wonen... ...voorgesteld om daar verblijfsaccommodatie... ...en of speciale woonvormen aan toe te voegen, pensioen. Dit voorstel is door 15 van de 17 raadsleden afgestemd... ...om reden dat deze bestemming niet past in het karakter van de buurt... ...en overlast zou geven. U de meerderheid van de buurt... Uh, een verspreking. Nu de meerderheid uh, van de raad deze argumentatie onderschrijft... ...lijkt het ons om reden van de kwaliteit van het lokaal bestuur onbegrijpelijk... ...dat nu een 180 graden draait te maken ten gunste van de statushouders. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Demmers. Meneer Hendricks. Dank u voorzitter. Ja, vanavond uh, komt eigenlijk een einde aan een discussie die al een tijdje uh, Zandvoort en zeker de buurt uh, bezighoudt. En eigenlijk gedurende al die tijd heeft het college en de coalitiepartijen ons niet uh, kunnen overtuigen van nut en noodzaak. De VVD is en blijft fel tegenstander van deze huisvesting. Hiervoor hebben we een aantal redenen. De kwaliteit van de voorziening. Het compleet ontbreken van nut en noodzaak het volledige gebrek aan draagvlak in de buurt. Graag zou ik deze redenen ook even willen toelichten. Allereerst de kwaliteit van de voorziening. Huisvesting die oorspronkelijk gemaakt is voor 32 kinderen... we komen nu 40 volwassenen, 40 volwassen mannen... want de fictie dat het voornamelijk gezinnen zijn... is inmiddels wel rechtgezet. Het is mensonterend om vluchtelingen... die eindelijk weg kunnen uit een, asielzoek... een asielzoekerscentrum... nu in dit soort kleine hokjes te proppen. Deze manier van huisvesten is een recept voor ellende... Je ziet al aankomen dat er verveling, ruzie en vooral moeizame integratie zal komen. De VVD blijft voorstander van de invulling van de taakstelling op de reguliere wijze. Verspreid over het dorp en verspreid in de tijd. Dit is beter voor de integratie, maar ook beter voor de overlastbeperking in de buurt. Het is ook jammer in dat kader dat er onduidelijkheid blijft over de beheersfunctie. De wethouder heeft toegezegd dat er nog nadere uitleg zou komen... over hoe die beheersfunctie precies ingevuld zou worden... Maar die hebben we helaas nog niet mogen ontvangen. Ik zou graag klip en klaar van de wethouder willen horen... ...komt er na nou 24 uur per dag, 7 dagen per week een beheerder op deze locatie. Het tweede argument wat ik net al even noemde was het compleet ontbreken van noodzaak. Zandvoort wordt namelijk bij de kleine groep gemeenten die tot nu toe... ...elk jaar voldoen aan de reguliere taakstelling. Hiermee uh, uh, doet Zandvoort haar bijdrage aan de grote problemen met de vluchtelingenstroom die in Nederland uh, bereiken. De VVD is voorstander van het blijven behalen van deze taakstelling. Het collegevoorstel voegt hier niks aan toe. Wij huisvesten geen enkele extra statushouder. Wij dragen niks extra's bij aan het oplossen van de problemen. Slechts het behalen van de taakstelling. Niks meer en niks minder. En die taakstelling hebben we dan gehaald op een bedenkelijke manier. Niet in het voordeel van statushouders. Niet in het voordeel van wonenden En niet in het... Dat was hem eigenlijk... Ik zou graag dit argument willen afsluiten met het citaat van wethouder Schallik... bij de tweede bewonersbijeenkomst, of bij de eerste bewonersbijeenkomst. Is het nodig? Nee. En dan tenslotte, voorzitter, het volledige gebrek aan draagvlak. Bewoners zijn niet betrokken, maar geïnformeerd. Dit is een voorbeeld van besturen vanuit de Ivoren Toren... zoals men dat een half eeuw geleden deed. We, het, we nemen een besluit vanuit onze toren... en als u het er niet mee eens bent, leggen we het nog een keertje uit... Niet van deze tijd. Tekenend zijn ook de reacties van de insprekers bij de commissie twee weken geleden. Ik zie nog voor me de kaart met alle rood gekleurde huizen van verklaarde tegenstanders. Eigenlijk is het zoals de heer Poster tijdens het uh, inmiddels beruchte radio-interview uh, zei... ...niet één of twee mensen zijn tegen, niet één of twee mensen ondertekenen, maar hele straten. Het draagvlak in de buurt com uh, ontbreekt compleet. Dat kader is het ook teleurstellend dat D66... ...in een radiointerview interview van een week geleden volgens mij nog melden dat wij zijn geen partij van idealen... ...maar wij willen kijken wat de burger wil en dat gaan we bereiken, nu compleet aan dat uh, draagvlak voorbij gaat. Typerend is dat D66 niet bereid is tot daadwerkelijke inspraak van een wonende. Of om daadwerkelijk door middel van een enquête bijvoorbeeld te kijken hoe dat draagvlak nou is. Het draagvlak is ook niet te vergroot door het handelswijzen van het college... Bijvoorbeeld het wekken van de suggestie dat er gezinnen gaan komen, volstrekt niet aan de orde, maar het wordt wel elke keer weer genoemd. Het niet serieus nemen van inspraak bij de commissie, volgens de wethouder was het bijvoorbeeld niet nodig om daarop te reageren. Wat ook niet helpt in het draagvlak is het vertekenen van de reacties van inwoners, alsof zij met een hek bijvoorbeeld wel voorstander zouden zijn. En het geheim houden van informatie. Want voorzitter, voor mij werd vorige week of bij de commissievergadering nog toegezegd dat de financiële gegevens zo snel mogelijk openbaar zouden worden nadat de onderhandeling met Kentar eh, afgesloten zou zijn. Waar zijn die financiële gegevens? Voorzitter, is het is duidelijk dat de VVD tegen is. Het is ook duidelijk dat de gewaardeerde overburen van de GBZ tegen zijn. Het is ook duidelijk dat er eh, tot zeker een groot aantal eh, OPZ-leden ook tegen is. Ik haal de woorden van de heer nogmaals, nog maar aan, dat het... ...verschrikkelijk is, dat het een belachelijk plan is. Ik constateer dat het coalitieakkoord niks zegt over huisvesting van vluchtelingen of statushouders. Het is dus, wat je noemt in de politiek, een vrije kwestie. Elke partij kan hierin zijn eigen mening uh, innemen. En ik hoop dat OPZ, als grootste partij van dit dorp, kiest voor haar principes haar rug recht houdt en niet zichzelf reduceert... tot een schotelhondje van D66 en CDA. Dank u wel. Voorzitter, mag ik hier wat op zeggen? Nee, dames. Ja, ik, uh, wij zijn heel blij dat uh, de collega's uh, aan de overkant... de VVD-fractie ons uh, zeer waarderen. Uh, aan de andere kant, um, als u het dan heeft over draagvlak... en als u het heeft over een ivoren toren... en als u het uh, heeft over alleen informeren... En het college uh, riekt daarnaar uh, om gewoon te doen wat ze al lang in hun hoofd gesloten uh, hebben. Uh, weet ik van u zelf dat u uh, invloed kan uitoefenen op de VVD-fractie in de Tweede Kamer. En wat heeft de VVD nou gedaan de laatste jaren? Alleen geïnformeerd, maatregelen opgerecht, uit een iv ivoren toren geregeerd met alle gevolgen van dien. Dus als dank, maar ook uh, omdat u ons waardeert, maar ook om een advies te geven. Probeer uw invloed aan te wenden in de fractie van de Tweede Kamer om meer in uw gedachte gaan te regeren als dat ze tot nu toe hebben gedaan. Ik dank u wel. Dank u wel meneer Demmers. Meneer Hendricks, behoefte te reageren? Um, nou voorzitter, ik kan toezeggen dat als ik zelf ooit in de positie kom om in de Tweede Kamer te zitten, kan meneer Demmers mijn uh, 06-nummer geven en dan uh, kan hij altijd uh, inspreken. Dank u ja, Dank u wel, meneer Metters. Ja, dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie heeft zich in de commissievergadering van 11 februari zeer duidelijk uitgesproken voor de tijdelijke en versnelde opvang van 40 staatshouders onder de voorwaarden die het college gesteld heeft. En uh, die avond heeft mijn uh, collega Jan Beelen uh, de vraag uh, gesteld. Uh, waar gaat het eigenlijk om? Het gaat erom of we het willen. Dat is een politieke kernvraag voor het CDA. En een klein beetje uh, bijna in aansluiting op wat de vorige spreker uh, bij de interruptie zei. Dat is, en daar gaat het erom of wij die moedige en sture bestuurders zijn. Met us. u heeft al een eerste interruptie. Ja, ik hoorde meneer Metters zeggen... het gaat om een we het willen. Zou je die we kunnen typeren? Is dat we hier in de raad of we... standwoorders, mensen in de buurt? Meneer Metters. Uh, dat is gericht op de politiek, uh, voorzitter. Daarvoor zitten we hier vanavond... namelijk bij elkaar. Mijn opmerking begon ik dus... met uh, te zeggen dat... Uh, de minister-president Rutte... en staatssecretaris Dijkhoff... Uh, moedige en bestuurders zoeken... die versneld een extra bijdrage willen leveren... aan het ontlasten van de overvolle AZC's. En dat is waar het hier ook om gaat. Het gaat, en dat wil men bereiken... de AZC's die overvol zijn ontlasten. Dat is voor de CDA een heldere doelstelling. En het tweede punt is of wij hier in Zandvoort... daar met de regio op onze schaal in alle redelijkheid een bijdrage willen leveren aan dat probleem. Nou, daar heeft in ieder geval de CDA-fractie in september 2015... met overtuiging een, een, motie, een motie getekend met de Partij van de Arbeid... met Sociaal Zandvoort, met OPZ, waarin het college wordt opgeroepen om Zandvoort in regenverband een bijdrage te leveren... aan die vluchtelingencrisis die toen, hij was al eerder zichtbaar... maar toen werd die politiek ook actueler, zeker vanuit Den Haag... en ook doorcijpelend naar de lokale Zandvoortse situatie. Wij vinden het als CDA belangrijk dat het gebeurt op de Zandvoortse schaal. En het past volgens ons bij Zandvoort. Zandvoort is een gastvrije gemeente... We willen graag heel veel mensen Zandvoort binnen zien komen. En het past er ook uh, op de Zandvoortse schaal dat het op die manier zou moeten gebeuren. En dat punt, dat vinden wij uh, terug in datgene wat in notitie geschreven is en bij herhaling uitgelegd is door de wethouder. Dat het hier gaat om veertig en niet meer statushouders. Het gaat om statushouders. Nogmaals, dat zijn mensen die dus eh, verblijven, mogen verblijven in Nederland. Die hebben daar recht op. Dat is geregeld, dat is wettelijk geregeld en afgesproken. Er is ook gezegd dat het voor twee jaar zou gelden, maximaal. Nou, dan gebeurt dat voor twee jaar. Daar houden wij het college aan. Er is... ...en dat is op zichzelf natuurlijk erg belangrijk... ...naar de direct omwonenden... ...en ik wil dat... ...wel benadrukken... ...ik het mevrouw, zeg het woord direct mevrouw, omwonenden... ...want dat zijn de eerste... ...meneer Metters, is een oh. interruptie van mevrouw van het Veld. Meneer Metters, ik hoor u een paar dingen zeggen... ...u heeft het erover... ...het gaat over veertig statushouders. Ik heb hier ook gezeten... ...bij die vergadering... ...en ik heb wel degelijk uit de mond van de wethouder gehoord... ...dat er maximaal 40 statushouders zouden zijn. En op het moment dat statushouders een woning toegewezen kregen... Krijgen ...dat dan weer een aanvulling komt. En daarbij heeft ze ook gezegd... ...niet meer dan 80 over die twee jaar. Het is maximaal twee jaar, hoorde ik u ook net zeggen. Heb ik ook gehoord. En dan denk ik van het gaat straks wellicht 1 mei in, ik weet niet hoe de stemming zal vallen, op 1 juni, Voor mij part 1 juli. Maar dat betekent dan wel dat op 1 juli 2018 het spelier leeg moet zijn. Stel nu dat er geen woningen beschikbaar zijn, hoe ziet u dat dan? Want u gelooft er heilig in dat het gaat zoals het voorgesteld wordt. Ik geloof er heilig in dat het, voor... dat het dus anders zal lopen. Hoe ziet u dat? Meneer Metters. Nou, ehm... Uh... Het woord heilig Dat gebruik ik in dit verband niet. Dat doe ik meestal op andere plekken. Maar ik wil u wel zeggen dat datgene wat er duidelijk gesteld is door het college en door de wethouder... bij herhaling, mevrouw van der Veld... dat is die maximaal 40 huisvesten in dat spalier. En er is ook gezegd dat het gaat om twee jaar. Dus na twee jaar als zoals u dat ook formuleert, vanavond daar een meerderheid voor is... dan betekent het dat na die twee jaar zijn die mensen daar niet meer. Dat is gezegd en daar houd ik het college aan. Meneer Metters, ik geloof dat u niet goed heeft begrepen wat mijn vraag was. Maximaal veertig mogen er in het huis gaan verblijven. Klopt. Ik heb de wethouder horen zeggen... En dat zullen meerdere met mij hebben gehoord. Dat op het moment dat er mensen een woning toegewezen krijgen, dat er dan weer een aanvulling komt. Altijd maximaal 40, niet meer dan 80 in twee jaar. Mijn vraag aan u is, die twee jaar zijn op. Er zitten nog 30 mensen in het spalier en er zijn geen huurwoningen in Zandvoort. Die zijn er nu ook al niet, dus dat klopt dan ook weer wel. Hoe gaat u dat dan oplossen? Hoe ziet u dat? En gaat u me nou niet vertellen wat de wethouder ervan vindt? Ik wil weten hoe u dat denkt op te lossen. Ja, misschien ben ik tegen die tijd wel wethouder. Dan zou het makkelijker, makkelijker praten, praten zijn, uh, mevrouw Van der Veld. Uh, ik zal het uh, heel makkelijk houden, want creativiteit moeten we allemaal wel een beetje hebben. Dan gaan we naar een pension toe of gaan we naar een hotel toe. Twee jaar is gewoon twee jaar, mevrouw Van der Veld. En u gaat die vraag nu weer herhalen. Voor het CDA is dat duidelijk, wij houden de wethouder daaraan. Gaat u verder, meneer Metters? Tegen die tijd is die wethouder geen wethouder misschien meer... of op de tweede termijn, maar dat moet allemaal Af weer veld. afgewacht worden. Meneer Metters, gaat u verder. <laughs> ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh... Er is dus door het college ook rekening gehouden met dit direct om daar was ik gebleven. Nou, daar vinden we een aantal in het haalbaarheidsonderzoek en in andere documenten die we gekregen hebben voorbeelden van. Nou, dat betekent dat die voor het CDA, als het gaat om die voorbeelden, we hebben namelijk wel vertrouwen in mensen en nu hebben we dat ook in een wethouder in het college. Dus wij gaan ervan uit dat uh, daar voldoende rekening mee gehouden gaat worden. En als het om de communicatie gaat, wil ik er dit nog wel over zeggen. Dat uh, als we de feiten onder ogen zien, is het natuurlijk onmogelijk om alle vragen volledig te beantwoorden. Zeker als je kijkt naar de situatie, landelijke situatie en de enorme hoeveelheid beslissingen die genomen worden en van de een op de andere dag weer veranderen. Dus dat is niet altijd mogelijk. Dat is een uitgangspunt en dat is best belangrijk als je uh, vervolgens uh, geen antwoord krijgt hoe je daarmee omgaat, omdat het gewoon niet gegeven kan worden. Dus wij zijn van mening dat het college uh, ...telkens geprobeerd heeft om iedereen te betrekken bij dit lastige dossier, moeilijke dossier... ...en uh, dat ze dat geprobeerd hebben zo zorgvuldig mogelijk te doen. Er zijn ook uh, volle punten in om dagbesteding uh, uh, te geven aan uh, statushouders. Nou, er worden meer van die uh, punten genoemd en wij vinden dat een goed startpunt. Het zal u dan ook niet verbazen na deze uh, woorden die ik gezegd heb... dat het CDA het collegevoorstel steunt. Uh, op basis van uh, de toezeggingen en datgene wat in het haalbaarheidsonderzoek staat... en terugkerend naar mijn inleiding, en die is essentieel voor het CDA... wij vinden het wel degelijk een uh, taak van de gemeente Zandvoort, zeggen wij als CDA om die bijdrage te leveren aan die overvolle asielzoekers. En dat is het kernpunt van onze steun aan dit voorstel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Metters. Meneer Tonen. Uh, ja, voorzitter, dank u wel. Ik moet nog even naar boven. Ja. Uh, voorzitter, Sociaal Zandvoet en Partij van de Arbeid... die hebben nog eens uh, goed gekeken naar... Uh, ...de voor's en tegens van dit onderwerp. En we komen tot de conclusie dat het plan van het college niet onze eerste keuze is. Nog een financiële zin, maar dat is het minst belangrijk. Nog het gebied van huisvesting. Het voorstel komt er in het eh, korte meer dat de gemeente twee panden van het spelier huurt ...en daarin circa 40 statushouders tijdelijk huisvest. Gebaseerd op het gemeentelijk versnellingsarrangement. Daardoor draagt de gemeente bij aan het ontlasten van de AZC's, de asielzoekerscentra, waardoor daar plekken vrijkomen om de nieuwe stroom vluchtelingen onder te brengen. Wel nu, dat tijdelijk versnelde arrangement zal uiteindelijk toch moeten leiden tot permanente, reguliere huisvesting van bedoelde statushouders. Met andere woorden, per saldo is de zand voor de woningzoekenden, waar hier in de, in de commissievergadering ook uitvoerig over is gerept... Die zandvoerswoning zoekende is met deze regeling niet beter af. Daarop we lopen daarentegen wel het risico, er werd net ook al op geduid, dat we geen veertig, maar volgens slechts 35 staten zouden in, in die twee jaar zouden kunnen huisvesten. Ik bedoel, dan in het eerste jaar en in het tweede jaar. De consequentie daarvan is dat er in ieder geval in 2006 dan vijf overblijven die tijdelijk opvang moeten hebben. Of daar moeten blijven zitten. En dat betekent dat je er nog maar 35 zou kunnen huisvesten. Nog helemaal los van het feit dat we nog belangen aan niet weten... wat de taakstelling 2017 wordt. Die zou wel eens heel wat hoger kunnen uitvallen. Indien we op de huidige wijze, zoals we nu doen... 35, in de slagen 35, 35 statushouders huisvesten... in plaats van 40... dan blijven die 5 voorlopig in een uh, AZC... en krijgen wij bovenop de nieuwe taakstelling... De taak om die vijf alsnog in 2017 te huisvesten. Als je kijkt naar het staatje wat u ons gestuurd heeft, dan ziet u ook dat in onze regio er geloof ik, twee gemeenten in zijn geslaagd om te huisvesten, zelfs meer dan, datgene, dan de taakstelling. En de anderen lopen allemaal achter. Nee, drie geloof ik. Maar de anderen lopen achter en sommigen flink. Een ander probleem. En dat is de accommodatie zelf. ...de grootte van de beschikbare kamers die als je daar alleenstaande volwassenen zou moeten huisvesten... ...dat die daarvoor nou niet direct geschikt zijn. Het zou betekenen dat als mensen niets om handen hebben... ...en het is dus ook nog eens een keer weer, ...dan zijn ze aangewezen op verblijf op een klein kamertje... ...of men wordt verplicht in een gemeenschappelijke ruimte met een aantal andere alleenstaanden te verblijven. We zijn de laatste tijd al aardig gewend geraakt aan... Helaas aan uh, situaties waarbij mensen van diverse pleinmage uh, daar nogal eens een keertje met elkaar in onenigheid kwamen. En heb je niks te doen, heb je niks om handen, et cetera, et cetera. Dan kan dat alleen maar vervelender worden. Het lijkt in de verste vet niet op een eigen woning waarop men als statushouder recht heeft. Bij gezinnen zijn die kleine slaapkamers voor kinderen meer geschikt. Dat liep mevreden ook kinderen uit de jeugdzorg. Bovendien kan de indeling in het gebouw voor gezinnen... meer aan die gezinssituatie aangepast worden. Maar dan ook nog eens hier geen sprake van een eigen woning. Het is vreemd dat in de haalbaarheidsstudie... zonder enige onderbouwing is te lezen... dat permanente huisvesting van alleenstaanden... niet gewenst zou zijn in Zandvoort. Na het stellen van vragen erover... komt het college met het argument... dat huisvesting voor gezinnen minder woningbeslag heeft en dat Zandvoort met Amsterdam... of even andere gemeenten ...zou willen ruilen tegen gezinnen. een mutten met mensen. En vervolgens meldt de woord de vijfhouder dat ruilen helemaal niet zou kunnen. Maar dat wist het college nog niet zo lang, was de opmerking. Wat hierbij duidelijk werd is dat als we niks gevraagd hadden... ...dan hadden we die informatie ook nooit gekregen. Daarnaast laat de verantwoording en de verdere beantwoording van het college... ...zowel in de richting van de omwonenden als in de richting van de raad, nogal te wensen over. Dat ik met name terug te vinden in de diverse documenten, brieven die omwonenden aan college en raad gestuurd hebben, en in de tegenstrijdigheden in de diverse stukken. Het is eh, als politicus, als raad, ook niet fijn te lezen hoe belanghebbenden de gang van zaken ervaren hebben. Dat men zich met een kluisje in het riet gestuurd voelt. Natuurlijk speelt daar emoties en interpretaties van het besprokene ...een eigen rol. Maar dat neemt de onvrede en het onbegrip niet weg. We hebben in september uitvoerig stilgestaan... ...bij het aannemen van de motie... ...bij de zorgvuldige communicatie met belanghebbenden en met de Raad. Hoe goed bedoeld ook, onze conclusie is... ...dat u daar niet voldoende in bent geslaagd. Dat moet in de toekomst echt anders en beter. Verder veronderstelt het college draagvlak waar het niet is... Ook dat blijkt uit meerdere reacties. Doe daar dan niet zo krampachtig over en erkent dat er weinig draagvlak is. Nu is het draagvlak alleen, niet alleen de zaligmakend. We hebben immers een taak uit te voeren en dan moeten we belangen afwegen. We moeten het echter dan meenemen in onze afwegingen. En als we dan kijken naar de zeer beperkte geschiktheid van de panden, of eigenlijk de ongeschiktheid... Het feit dat we per saldo niet veel mee opschieten wat huisvesting betreft... want we moeten toch zorgen voor permanente huisvesting van deze mensen... en daar op opgeteld het nagenoeg volledig ontbreken van draagvlak... dan moet je je de vraag stellen, is dit de oplossing? Wij komen tot de conclusie dat het voorstel van het college op grond hiervan niet onze keuze zou zijn. Er is nog een ander belangrijk punt. En ik heb het in het begin even gememoreerd. Door deel te nemen aan het versneld plaatsen van statushouders komen 40 plekken vrij in asielzoekerscentra. Waardoor een deel van de vluchtelingenstroom in een AZC geplaatst kan worden. In plaats van telkens te moeten verhuizen als er veel gemeenten meedoen... biedt dat inderdaad soelaas. Tegelijkertijd zien we nu dat de druk op het kabinet en vooral het COA... een instituut wat zichzelf heel erg heeft geïnstitutionaliseerd... en die volledig hun eigen gang gaan... Maar dat er toch steeds grotere de druk komt om kleinere opvanglocaties toe te staan. Zoals onder andere bepleid door de burgemeester Buijs van de VVD en Hamming van de Partij van de Arbeid. En vandaag de Volkskrant nog een uitgebreid, uitgebreide artikelen... ...waarin onder andere de voorzitter van de vereniging van burgemeesters Ben Snijder zich daar ook bij aansloot. En die dat gerealiseerd wordt is dat verder te prefereren boven het gemeentelijke versnellingsarrangement... Wat allemaal gezegd hebben, kunnen we diverse dingen doen. Eén is instemmen met het voorstel zonder enige voorwaarden. Twee is niet instemmen met het voorstel. En even voor de duidelijkheid voor de publieke tribune en de mensen thuis. Het college vraagt ons niet om toestemming om de huisvesting in Spalier... maar het college vraagt ons middelen... want de bevoegdheid voor het huisvesten ligt bij het college van BMW. En daarom zegt van het voorstel... We zouden dan moeten instemmen met een financieel voorstel zonder enige nadere voorwaarden. We kunnen ook zeggen, we stemmen niet in met het voorstel... maar we zoeken een college, zeker een draagcollege op met de kei, naar oplossingen te zoeken... voor het versneld huisvesten van de statushouders uit de taakstelling in reguliere woningen... waarbij ook het belang van de zand voor zijn wordt meegenomen. En een derde mogelijkheid is het voorstel aanpassen door een tijdlimiet van een jaar te stellen... met een evaluatie na een half jaar... Waarbij de ervaringen van de omwonenden uh, zwaar mee zouden kunnen wegen. En indien die evaluatie positief uitvalt, dan zou er alsnog verlengd kunnen worden met een de jaar. Terwijl er bijvoorbeeld intussen landelijk geregeld uh, zou zijn dat er kleinere opvanglocaties kunnen worden ingericht. Want er is er geen reden meer voor een arrangement. Om dat arrangement te verlengen. En kan de gemeente de huisvesting van status houden, zoals ze nu toe gebruikelijk weer ter hand nemen. Maar er zijn nog andere mogelijkheden. En die hebben we niet voorbij zien komen in de stukken van, uh, van het college. Te denken valt bijvoorbeeld aan tijdelijke huisvesting in containerwoningen op de Prinsessenweg. En eventueel containerwoningen op het vermalige terrein van de zuiveringsinstallatie. We zien de problemen die de eigenaar van de terrein Prinsessenweg op dit moment heeft. Met de invulling van dat terrein. Zou dat daar een mogelijkheid bieden... Voor een periode, en dan denken wij over vijf jaar. En als je dat doet voor vijf jaar, dan liggen er ook andere en betere subsidievoorwaarden voor van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die subsidieregeling heet huisvesting, vergunninghouders. En met uh, die, uh, met die uh, mogelijkheden. Uh, ja, is, uh, heeft het college geen rekening mee gehouden. Misschien wel afgewogen in het college, maar afgewezen, maar in ieder geval niet verwoord. ...in de documenten en wij denken dat dat toch mogelijkheden zijn. Voorzitter, dat in eerste termijn, zonder dat wij al meteen vertellen wat wij willen doen. We willen kijken naar de antwoorden die het college geeft en we willen eventueel in de schorsing nog kijken of wij het voorstel zouden moeten amenderen. Zouden kunnen amenderen, mogelijk met, met meerdere partijen. Maar wij zijn er dus nog niet uit. En we willen er wel vanavond uitkomen. Dank u wel, meneer Toner, Meneer Demmers? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan meneer Toon. Ik vind dat uh, meneer Toner de Partij van de Arbeid, een genuanceerd verhaal uh, vertelt. Dat is één. Aan de andere kant, hm. um, ik weet dat de Partij van de Arbeid en meneer Toner zich ernstig inzetten voor twee uh, Syrische sporters. Nou heeft hij eerder gezegd uh, we gaan niet over individuele uh, gevallen praten. Maar uh, gegeven de publiciteit en de aandacht die de twee Syrische sporters krijgen. Vind ik het toch terecht dat ik hier een opmerking over maak. Hoe zou meneer Toon het nu vinden als we nou veertig sporters hier hadden. Die allemaal medaillekansen zouden hebben. En kans op naturalisatie over vijf jaar. En als die dan privé opgevangen werden door particulieren. Dat is toch ook een oplossing? Tonen. Ja. Voorzitter, uh, ja, meneer Tonen. Voorzitter, meneer Demmers gaat voor meer dingen door elkaar. En uh, helaas kom je dat op straat ook veel tegen. Het gaat hier nu niet om de vluchtelingen of stroom die sinds, uh, sinds vorig jaar zo enorm is toegenomen. Het gaat hier om mensen die rechten hebben in Zandvoort om te wonen. Die hebben een verblijfsvergunning, die hebben recht op een woning, die hebben dezelfde rechten en plichten als iedere inwoner van Nederland. En dan praat je over heel andere mensen. Bovendien uh, begrijp ik niet zo goed waarom u de pers erbij haalt, want nergens in de pers is uh, terug te lezen dat de Partij van de Arbeid... En Sociaal Zandvoort zich zo ernstig aan beijveren zijn voor deze mensen. We hebben, er, we hebben er vragen over gesteld en we hebben er een opmerking over gemaakt, en dat zit. Dank u wel voor de uitleg, meneer Tonen. Kijk even rond, mevrouw van der Plas. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Um, in het kader van de vluchtelingencrisis is in september door de Raad een motie aangenomen. Eén moment, maar ik, was... ik heb toch een ding heer van toch. orde. want uh, Ik vind het toch niet aanvaardbaar dat de heer Demmers zonder microfoon zegt... van uh, ja, lekker makkelijk. Het is dus de krenten uit de pap halen wat de Partij van Arbeid doet. Mijn heer, excuses, is dat heb het niet gehoord. Nee, maar ik heb het wel gehoord okay. en ik vind dat het niet past. Meneer Demmers, heeft u dat gezegd? Ja, voorzitter. Dat heb ik gezegd. En het is mijn indruk en dat blijft ook zo. Maar nee, het is nu... En we zitten hier in een openbaar debat en heeft meneer Toner, vind ik wel een punt... Als we dingen zeggen, doen we dat via de microfoon en dat mag natuurlijk best wel eens wat uh, op het scherp van de snede, maar niet in het oor, zodanig dat het verstaanbaar is. Dus mijn excuus meneer Tonen dat me dat ontgaan is. We gaan verder, Vraag van de plas. Ja, dank. In het kader van de vluchtelingencrisis is in september door de raad een motie aangenomen... waarin de raad het college de opdracht heeft gegeven haar verantwoordelijkheid te nemen in de crisis... en proactief met de buurgemeenten samen te werken in het mogelijk maken van opvang in deze regio. D66 is voorstander van kleinschalige opvang die past in de schaal van uh, een gemeente. Het spalier lijkt ons een redelijk voorstel van kleinschalige opvang die past in de schaal van Zandvoort sober en kleinschalig in lijn met het bestuursakkoord... dat gesloten is tussen uh, de regering en uh, de vereniging van de Nederlandse gemeenten. Al dus ook uh, VVD-staatssecretaris Dijkhoff. Ik vind het wel bijzonder om te zien ook dat PvdA en VVD... in principe dus eigenlijk niet helemaal uh, of eigenlijk tegen de lijn van hun landelijke partijen ingaan. Doorslaggevend voor D66 om voorstander te zijn van het voorstel... Zou mevrouw Van der Plas mij kunnen uitleggen... op welk moment ik tegen de lijn van de Partij voor de Arbeid Landelijk ben ingegaan? Um, nou, u gaf volgens mij ook aan dat u de woning niet geschikt vond... omdat het kleine ruimtes zijn. En, en dacht u dat de Partij voor de Arbeid in Den Haag hier is komen kijken... of die woningen wel of niet geschikt zijn? Nee, toch? <lacht> nee, maar volgens mij zijn we het wel eens dat het kleine, uh, maar sobere ruimtes zijn... Um, volgens in ieder geval in lijn met uh, wat het bestuurs, in het bestuursakkoord is afgesloten. Gaat u verder mevrouw Van der um, Doorslaggevend voor d 60 om voorstander te zijn van het voorstel is het volgende. Het voorstel bevordert um, de doorstroom vanuit de AZC's naar de gemeente... ...zodat de AZC's niet overvol raken en er mogelijk weer gesleurd moet worden met mensen van Hotnernaar. Ja, voorzitter... Mevrouw, Van de Passen, het nou hetzelfde dat de heer Belen bij de laatste commissievergadering deed. Zij suggereert namelijk dat er nog steeds sprake is van het van hot naar herslepen van mensen. Dat is een tijd is daar sprake van geweest. We hebben hier ook in de koor vooral mensen gehuisvest. Maar van het van hot naar herslepen van vluchtelingen is absoluut geen sprake meer. En ik zou willen dat D66 ook ophoudt met deze tendentieuze manier om een beetje de, de sfeer te sturen. Want er is absoluut geen sprake meer van. Als als u goed naar mij had geluisterd, uh, zei ik ook het woordje mogelijk. Ik ben me ook bewust van uh, dat het nu zo is dat de, de, de noodopvang beter is en er geen crisisopvang meer is. Maar we weten allebei dat die stroom van vluchtelingen uh, nou ja, niet, er niet minder op wordt. Dus er is ook kans dat het ook weer erger wordt en dat de AZC's weer vol raken en dat er misschien weer noodmaatregelen genomen moeten worden. Ik vervolg graag mijn betoog. Um, voor D60 is ook belangrijk dat de mensen die onze bescherming hoeven en op de wachtlijst staan voor een huurhuis niet langer hoeven te wachten. Daar waar we controle kunnen uitoefenen over de wachtlijst, doen we dat graag. Um, met opname in het spoiler wordt de wachtlijst in ieder geval niet meteen groter. En dat scheelt al ieder geval, in ieder geval voor de mensen die nu boven aan de lijst staan. Um, ook heb je als de mensen eerst in het spoiler gaan verblijven meer controle. Mevrouw van der Veld wil een interruptie plaatsen. Mevrouw van ja, ik hoor mevrouw van der Plas een aantal dingen zeggen. En dan denk ik. ai, ai, ai. Ik dacht toch dat u beter voorgelicht kon zijn. En ik neem ook aan dat u dat bent. Want u weet donders goed. Dat die woningen dus toch wel vergeven worden. En dat slechts uitgestelde pijn is. En dat heeft niets te maken met die wachtlijst. Die 43. Die hebben we dit jaar al opgelegd gekregen. Drie hebben we er al geplaatst. Om te de 20 tot 1 juli plaatsen. Dus dat blijft. Dat heeft niets te maken met het tijdelijk opvangen wat, waar u zo prat op gaat. Dat heeft er gewoon helemaal niets mee te maken. Ik vind het... Mevrouw Van de Plas. Ja, volgens mij worden er ook een aantal mensen iets versneld opgenomen. Um, want we hebben het meteen over 40 uh, mensen. Terwijl um, de taakstelling ziet in eerste instantie op, volgens mij... 23 mensen en dan verwachting is... We hebben het over 43 in het hele jaar. En ja, dus het scheelt toch voor 20 mensen op de lijst, volgens ik mij. Ik heb de wethouder horen zeggen dat er dus maximaal 40 mensen in het spalier kunnen zitten. Dat betekent dat je dan 20 mensen extra opneemt. Gut, gut, wat zal dat een ontlasting geven ja. bij de asielzoekerscentra, zeg? Nou ja, nou, nou, we zijn nou, voorstander van... Voorstander van elke mogelijke ontlasting. Dat is? dat is mijn eens een druppel op een plaats. Mevrouw van der Veld, u wordt Sorry. het niet eens. Sorry. Mevrouw van der Plas, gaat u verder? Ja, oké. Okay. Uh, ook heb je, als in, uh, heb je als de mensen eerst in het spoiler gaan verblijven meer controle over, over hoe en wie wanneer de reguliere huisvesting in gaan stromen. D66 kan zich voorstellen dat je door de versnelde huisvesting in het spoiler meer maatwerk kunt verrichten bij het reguliere huisvesten. Hoe dit er precies uit gaat zien is vooruitlopen op de zaken, want we weten nog niet precies wie er gaan komen. D66 heeft begrip voor de groep directe omwonende bewoners eh, die, tegen het voorstel, die tegen het voorstel zijn en voor de bewoners eh, die zorgen hebben eh, als de staatshouders in het Spanje komen. Wij denken wel dat het college in ieder geval zo goed als mogelijk heeft getracht om de zorgen van de bewoners weg te nemen. En dan wil ik het graag even over hebben, of wat draagvlak is. Als het gaat om draagvlak bij de omwonenden, gaat het dan om het aantal bewoners dat bezwaar heeft gemaakt? Als, het, als dat het geval is, kan gesteld worden dat er in die omgeving een flink aantal bewoners zijn die echt per, pertinent tegen zijn. Maar het zijn ook een aantal omwonenden die weinig of geen bezwaren hebben of die voorstander zijn. Is er dan geen sprake van draagvlak, wellicht niet volledig draagvlak onder de direct omwonenden. Dat klopt. Maar het belangrijke is dat draagvlak niet alleen over de direct omwonenden gaat, maar ook over overige inwoners in Zandvoort. En bij overige inwoners hebben wij niet veel weerstand gehoord. Ja. Deze 60 is voorstander van het plan en maakt daarin een heldere keuze om de redenen die ik reeds heb aangegeven. Helaas is iedereen tegemoetkomen een utopie. Zoals eerder aangegeven is het aantal te huisvesten statushouders voor D66 de ondergrens. Als we het hebben over maximaal 40 mensen tegelijk. Wij zouden er voorstander van zijn als er ook nog andere locaties worden gevonden. Wat betreft de opmerking van de heer Toon over containers, wij zijn er niet meteen voorstander van. De bouw en plaatsing van contain containerwoningen zal langer op zich, laten op zich laten wachten, verwachten we zo. En eh, nou ja, in onze optiek is die tijd er niet. Hoe langer de opvang duurt, hoe langer het duurt dat statushouders zich kunnen richten op de integratie. En voor nu, last but definitely not least, D66 is blij om te lezen dat de gemeente een sociaal programma wil ontwikkelen op het gebied van taalondersteuning, sportactiviteiten en zorg en welzijn. We begrijpen dat de gemeente hierin tevens afhankelijk is van nauwe samenwerking tussen verschillende lokale en landelijke partijen. Gezien het belang van de snelle participatie in de samenleving voor een goede integratie van staatshouders, zouden we het college willen vragen of en op welke wijze de raad hiervan op de hoogte kan worden gehouden. Dat is het voor u dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Ik kijk nog even rond voor de zekerheid. Eerste termijn. Iemand? Dan geef ik het woord aan mevrouw Celleck namens het college. Dank u wel, meneer de voorzitter. Voorzitter. Meneer Tonen. Ik ben er wel uitermate benieuwd ook naar de visie van, van de oude partij Zandvoort. En het lijkt, me, het lijkt me toch heel raar dat de grootste partij... die ook nog eens een keer wordt gevraagd te reageren eh, door, de, door de heer Hendricks... dat die het zou laten afweten in dit debat. Ik denk dat dat niet kan. En het is natuurlijk de partij vrij om het niet te doen... maar ik vind het dan niet zo zorgvuldig. Meneer Toner, we gaan even terug naar de eerste termijn. Ik heb net even uitgebreid rondgekeken, maar ik leg uw verzoek bij OPZ neer. Heeft de fractie van OPZ behoefte aan een reactie in de eerste termijn? Wij komen terug op tweede termijn. Meneer Veldschits, dank u wel. Wij gaan naar wethouder Tjank. Uh, nogmaals dank, meneer de voorzitter. Uh... Er is uh, me een vraag gesteld... vanuit de kant van de VVD... bij monden van de heer Hermsen. De heer Hendricks. Hendricks, sorry. sorry. Uh, hoe dat nou zit met die beheersfunctie? Uh, ik heb geprobeerd... in de informatie die aan jullie toe is gegaan... naar de Raad is toegegaan. Ik geloof uh, 19 februari. Om daar een duidelijk antwoord op te geven... En ik vraag me af wat daar niet zo duidelijk in is. Ja, voorzitter, wat er niet zo duidelijk aan is... Uh, misschien kan ik de wethouder meteen wel even helpen... ...is eigenlijk ja. de eerste zin van dat antwoord. En het is aan de invulling van de beheersfunctie... Wordt nog uit, wordt, ...die wordt nog uitgewerkt. Voorzitter, u heeft bij de commissie toegezegd... ...dat u die uitwerking naar ons toestuurt voor deze verradering. En nou staat er een beetje een, een vraagverhaal... ...dat eigenlijk nog alle kanten op kan. Maar ik ben heel benieuwd wanneer dat uh, komt. Mevrouw Tjallek. Dat is uh, een van die voorbeelden van vragen waar je nog niet echt het antwoord op hebt. Ik heb ook aangegeven hoe dat komt. Want de begeleiding die we gaan geven... en de invulling van een huismeesterschap of de begeleiding... is sterk afhankelijk van de samenstelling van de groep... die wij toegewezen krijgen als Zandvoort. En dat maakt dat het verhaal wellicht in uw oren wat onduidelijk is. Want we weten uit de ervaring... Andere gemeentes dat het afhankelijk is van die samenstelling, ook van de achtergronden van de groepen. Wellicht aanwezige specifieke problematieken die we doorkrijgen van het COA, hoe wij die begeleiding moeten opzetten. En vandaar dat ik ook in de informatiebijeenkomsten uh, met omwonenden en later met alle zandvoorters dus heb aangegeven wat heel belangrijk is, is dat we van het begin af aan goed monitoren hoe een en ander loopt. Want ik kan u één ding beloven, alles vooruit kunnen plannen en kunnen overzien, dat is er niet bij. We zullen er gewoon constant moeten temperaturen, hoe gaat het, hoe loopt het. Ik heb daarbij ook de toezegging gedaan naar de omwonenden, dat in samenspraak met beheerder of huismeester of wat het ook moorden mogen en met de vrijwilligers en met de omwonenden gemonitord wordt. Meneer Hendricks heeft een aanvullende vraag. Geen debat. Uh, nee voorzitter, uh, ik, waarom ik deze vraag stel is eigenlijk omdat het, die beheersfunctie juist zo extreem belangrijk is voor het uiteindelijke succes van de huisvesting. En dan gaan we nu een besluit nemen op uh, toch wat onduidelijke informatie. Maar mijn vraag was eigenlijk wat eenvoudiger dan het uh, lange antwoord van de wethouder suggereert. Want zij heeft bij de commissievergadering een toezegging gedaan dat er 24 uur per dag, 7 dagen per week een beheerder aanwezig is. Geldt die toezegging nog steeds? Mevrouw ik. Ik heb een toezegging gedaan... dat, uh, hoe noemen ze dat ook weer... 24-7... een beheerder bereikbaar is. Wanneer die aanwezig is... is nog... afhankelijk... van hoe de samenstelling van de groep is. In hoeverre... Uh, daar continu iemand aanwezig... moet zijn, is daar ook van afhankelijk. En of iemand zoals een... <hums> inspreker heeft aangegeven... vooral s'nachts aanwezig moet zijn... Dat moeten we nog met elkaar bekijken. Dus ja, onzekerheid bij de invulling van dit onderwerp. Met betrekking tot. Uh... Met betrekking tot de opmerking van mevrouw Van der Veld. Maximaal 40. En hoe gaat het dan als er geen huurwoningen zijn? Dan ondersteun ik het antwoord van uh, meneer Mettes, wat hij gegeven heeft. Dus in de pension of zo, maar een toezegging is een toezegging. En daar houden we ons aan. Maximaal 40 statushouders, maximale termijn 2 jaar. Mevrouw van de Veld, een vraag ter verduidelijking. Ja, ja, zeker. want ik hoor de wethouder nu iets zeggen wat niet eerder gezegd is. En nu reduceert u het in naar twintig per jaar. U ja, zegt nou maximaal 40, maximaal twee jaar. Ja. Maar het, het, vorige keer heeft u het anders gezegd. U heeft gezegd maximaal 40 staatshouders... In opvangen, in het spalleer. In de opvang en ja. maximaal 80 over twee jaar. Ja. Maar nu zegt 80. u weer 40. Nee. Maar zo bedoelt u het dus niet. Ja, zo bedoel ik het, zoals u het nu zegt. Zoals ik het nu zeg. Ja, helemaal nou, goed. Oké, okay, dat is helder. Ja. Dank uh, Wat betreft de opmerkingen van uh, Sociaal Zandvoort en de PG&A bij monden van meneer Tone. Uh, het is een kwalificatie wat u aangeeft... Van per saldo schieten we niet veel op met het voorstel uh, van het college. Dat is aan u om aan te geven. U komt met een aantal uh, suggesties met betrekking tot wat we wel zouden kunnen doen. Waarbij u aangeeft, van: uh, er zijn allerlei ontwikkelingen gehad in Nederland. Die eens zouden kunnen resorteren in druk op het COA om wat kleinere opvanglocaties in te richten... op diverse plekken in Nederland... in plaats van nu de 400 of de 500 minimaal. En dat u zegt, nou, via die druk? Zou je wellicht andere voorkeuren kunnen hebben als gemeente? Maar dat is, zeg maar, inzet op een toekomst... die nog redelijk ongewis is. Ik moet u aangeven dat het college... Kon niet anders dan bij dit voorstel uitgaan van datgene wat ze wist. En wat er besloten is in den landen. Maar meer kunnen we niet van uitgaan. De optie evaluatie na een half jaar met de omwonenden. Ik begrijp uit uw opmerking een optie van een evaluatie na een half jaar zou ook kunnen betekenen dat je ermee stopt. Dat, dat begrijp ik althans uit uw opmerking. Mocht dat niet zo zijn, dan hoor ik dat graag. Meneer Tone. Voorzitter, ik heb gezegd... laten we het doen voor een jaar... in eerste instantie... en we evalueren na een half jaar... en niet alleen met de omwonenden... maar wel die daar... Die daar een, een, een redelijk belang hebben... Uh, maar zeker niet alleen met de omwonenden. Maar dus we nemen besluit voor een jaar... evalueren na een half jaar... En dan op dat moment dan kun je kijken aan de hand van die evaluatie. Uh, we maken het jaar voor maar daarna doen we het niet meer. Want intussen gaan we een andere mogelijkheden zoeken. Of je zegt, nou, het is allemaal heel erg meegevallen. Omwonenden zijn helemaal niet meer zo En uh, dan kunnen we het met een jaar verlengen. Dat is wat ik heb voorgesteld. Dat zal ik. Uh, meneer Tonen, bedankt voor uw toelichting. Zo had ik het niet begrepen. Nu is het me duidelijk. Mm, u heeft uh, de vraag gesteld van... heeft het college overwogen... Om uh, op de prinsessen uh, Ja, nee, maar wat vindt u daarvan? <laughs> dat is wel handig om te weten. Als u alleen maar vertelt wat gezegd heeft, misschien u niet zoveel op. Uh, wat ik ervan vind is dat ik dan een aantal gevolgen op dit moment niet kan overzien. Dus dat het heel lastig is om antwoord te geven.